Uur. Eefje Kunnen met het NOS-journaal. De Aquarius ligt nog steeds stil op de Middellandse Zee. Het schip met de ruim 600 migranten is welkom in Spanje, maar daarvan heeft de kapitein formeel nog geen bericht gekregen. Inmiddels nemen de spanningen toe en de gewonde en zwangere vrouwen aan boord hebben hulp nodig, zegt Artsen zonder Grenzen. Er dreigde ook een voedseltekort, maar inmiddels heeft Malta levensmiddelen en water gebracht. De presentatie van het langverwachte Duitse immigratieplan is plotseling uitgesteld. Minister Seehofer zou het masterplan morgen presenteren, maar hij is teruggefloten door bondskanselier Merkel. Seehofer wil bepaalde groepen asielzoekers aan de grens weigeren, maar Merkel wil daar niets van weten. Het afblazen van de presentatie wijst erop dat het conflict in de Duitse coalitie hoog is opgelopen. In de Amerikaanse staat Oregon zijn twee Nederlanders omgekomen bij een verkeersongeluk. Ze zaten in een auto die van achteren werd aangereden door een pick-up truck en vervolgens op een andere wagen botste. De twee Nederlanders werkten voor ASML uit Veldhoven. Hun nabestaanden zijn ingelicht. Bij Den Haag is een autokaper om het leven gekomen. De man had bij Rotterdam een auto aangehouden, de bestuurster eruit getrokken en was er met haar auto vandoor gegaan. Onderweg raakte hij meerdere auto's en op de A12 veroorzaakte hij een kettingbotsing. Hij liep daarna het spoor op en liet zich grijpen door een trein. In Amerika is een drugsbaron veroordeeld tot ruim 49 jaar cel. Het is Edgar Valdez Villareal, beter bekend als La Barbie, vanwege zijn blonde haar en blauwe ogen. Hij werd in de VS geboren, maar was drugsbaron in Mexico. In 2015 werd hij aan de VS uitgeleverd. Het weer nog. Vannacht overwegend droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. Minima tussen 10 en 15 graden. Morgen eerst veel wolkenvelden en soms wat lichte regen. Later... Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. GFM. Met nu het laatste uur. Kijk op de...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 Oh, bye.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 You I hope I never, I hope I never have to. Cry.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 kick up the leaves. ja...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 Ah,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 Zie sí.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 kick up the leaves. Chicas lost because you had a bad.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 Seehofer wil bepaalde groepen asielzoekers aan de grens weigeren... maar Merkel wil daar niets van. Het is volgens Artsen zonder Grenzen nog drie dagen varen naar Valencia. Een onveilige tocht voor de zwangere vrouwen en gewonden op de boot, zegt de organisatie. De angst, spanning en stress aan boord nemen volgens Artsen zonder Grenzen toe. Er dreigt ook een voedseltekort, maar inmiddels heeft Malta levensmiddelen en water gebracht. In de Amerikaanse staat Oregon zijn twee Nederlanders omgekomen bij een verkeersongeluk...